10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. Zometeen het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. En dan praten we verder met Boris Dietrich over zijn leven als homo-voorvechter bij Human Rights Watch. En de protestacties die hij meemaakte tijdens zijn vele reizen. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 willen we in nauwe samenspraak met de familie nagaan... op welke wijze we het massale verdriet op een goede manier te verwoorden en, en te tonen. De verschillende condoliancen-websites zijn al door vele duizenden mensen getekend. Onder meer op condoliancen.nl en Facebook delen mensen hun verdriet. Het onderzoek rond de vindplaats van de twee dode broertjes in Koten is nog altijd in volle gang. Het zal zeker nog de hele dag duren en waarschijnlijk nog wel langer. In Cappadocië, in Midden-Turkije zijn twee luchtballonnen tegen elkaar gebotst en neergestort. Daarbij is een Braziliaanse toerist omgekomen. Volgens de lokale autoriteiten raakten 16 anderen gewond. Het zijn Brazilianen en Spanjaarden. Ze liepen botbreuken op. Eén van hen is er slecht aan toe. Cappadocië is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Turkije. Vanwege het unieke grillige landschap, ontstaan door erosie.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 Tijdens recente regionale verkiezingen in Groot-Brittannië... was er een opvallend grote winst voor eurosceptici. Veel Britse intellectuelen en grote ondernemers zijn daarvan geschrokken. Wie het EU-lidmaatschap wil opzeggen... vindt politiek belangrijker dan economie... zeggen de topmannen uit het bedrijfsleven in een ingezonden stuk in een krant.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 informatie van de AWB, Daar zit René Passet. Met een uh, afsluiting op de A29... de weg Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen de Afrit Numansdorp en de Haringvlietbrug. De politie denkt nog zeker een uur nodig te hebben... om de boel daar vrij te maken. Tot die tijd is het verstandig om om te rijden richting Syrizee. Volgt aan de borden Dordrecht en Roosendaal. Zometeen direct na de ster het vervolg... van het interview met Boris Dietrich... in Caro. Goedemorgen Nederland.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 Goedemorgen, Nederland. Bouter Körpershoek. Goedemorgen, u luistert naar een speciale uitzending van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Op deze tweede Pinksterdag zonder al onze vaste rubrieken. En we hebben maar één gast en dat is Boris Dietrich. De oude d 66 politicus is directeur homorechten van Human Rights Watch... een mensenrechtenorganisatie. En vanaf deze maand kiest hij een nieuwe standplaats. Hij woont niet langer in New York, maar in Berlijn. En hij is deze week kort in Nederland. Meneer Diederik, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nog naar het Songfestival gekeken? Ja, een stukje heb ik daarvan kunnen zien. Heeft u de kus nog gezien van uh, nee, de vins? Uh... daar heb ik weer over gelezen. Helaas heb ik die gemist. Nou ja, het, het, was, het wel wel was een zoentje. Het ja, een zo nou ja, maar ik vind het uh, leuk. Maar in Turkije ja. waren ze geloof ik minder... Uh, ja, ja, dat begreep ik ook, dat het daar helemaal niet werd uitgezonden. En de reden was vanwege die kus. Tenminste, gelijk, dat werd gezegd. Ja, gelijk dan een serieuze vraag eraan gekoppeld. Hoe nee. erg is dat? Um, nou, in... Um... Turkije hè, wordt enorm gediscrimineerd. Wij hebben een rapport uitgebracht als Human Rights Watch. Dat gaat over transgender mensen. Die daar eh, vaak, of vaak kan ik niet zeggen, maar tientallen mensen zijn vermoord. vanwege het feit dat ze van geslacht eh, veranderd zijn. Um, en het erge daarvan is A. dat ze vermoord zijn, maar B. dat de politie eh, de daders, als die al gearresteerd worden. Um, um, voor de rechter brengt. En in een aantal gevallen heeft de rechter gezegd... oh ja, maar je had uh, seks willen hebben met een transgender persoon. Je ontdekte toen dat het een transgender was. Nou, dat is zo'n schok. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je in een emotionele toestand... toen iemand 45 keer hebt neergestoken. Dus je krijgt strafvermindering. En uh, dat zijn natuurlijk hele serieuze, ernstige zaken. Verbaast het u daarom niet dat zo'n land, Turkije in dit geval ertoe besluiten om het songfestival niet uit te zenden vanwege een lesbische kus? Nou, dat verbaast me overigens weer wel, want als je bijvoorbeeld in Istanbul bent... of met mensen spreekt, is uh, weer zo open en tolerant op sommige uh, gebieden. Uh, dus het blijft raar, Turkije wat zo dicht bij Europa ligt... en voor een deel in Europa ligt, dat ze op zo'n manier reageren. Maar uh, ja, het is, een, het is een heel groot land, er moet nog veel gebeuren. U reisde de afgelopen zes jaar alweer de hele wereld over... om de situatie van homoseksuele te bespreken. Uh, Rusland, Nepal, Brazilië, Zwitserland... en hoeveel landen kan ik daar nog aan toevoegen? Oh, ja, ik ben onlangs uit Japan uh, teruggekomen. En ik ga dus uh, deze week naar Kiev, naar de Oekraïne. Ja, overal in de wereld kom ik eigenlijk. Welke reizen hebben het meeste indruk op u gemaakt? Nou, toch uh, de reizen waarin ik uh, met uh, uh, mensenrechtenverdedigers... Um, samenkom, die iets willen bereiken. En vervolgens in, in, in datzelfde bezoek ook met uh, de premier... of met de minister van Justitie of met parlementsleden aan tafel zit... en dan uh, de verschillen zie je. Ik kan één voorbeeld geven. Ik was gevraagd om de Baltische Pride Week te openen in Vilnius, in Litouwen. Dat is een EU-lidstaat. En uh, dat werd door de politici werd die uh, demonstratie verboden. Want ze zeiden, wij willen geen homo's op straat zien. Ik ben toen uh, dankzij de Nederlandse ambassadeur... in het parlement terechtgekomen. Heb daar met politici gesproken. En die bleek, bleek dat ze helemaal niet eens wisten... wat homoseksualiteit was. Ze dachten dat het pedoseksualiteit was. Dat uh, mannen dan kinderen van straat zouden gaan plukken. Of in een, een kort uh, onderbroekje over straat zouden dansen. Maar dat is toch ongelooflijk eigenlijk? Ja, dat is, en het is een EU-lidstaat. Maar wat ik dus echt heel ernstig vond... is dat uiteindelijk heeft daar uh, uh, het gerechtshof gezegd... nee, vrijheid van demonstratie en uh, meningsuiting. Dus die pride die ging wel door. Dat, dat waren iets van 300 mensen die een liedje zongen... en dan met een vlaggetje zwaaiden en een spandoek hadden. Maar dat er cocktails naar ons gegooid werden... dat er stenen gegooid werden... en dat een aantal van die parlementsleden... Uh, bij die uh, tegendemonstranten die ook hakenkruizen hadden... en de Hitler goed brachten, dat die zich tussen die mensen opstelden... tegen deze 200, driehonderd brave mensen. Wat is er misgegaan met het toelaten van dit soort landen tot de Europese Unie? Ja, dat is uh, een goede vraag, want uh, ze moesten hun wetgeving op orde brengen... voordat ze toe mochten treden. dat is allemaal keurig gebeurd. Maar als ze eenmaal lid zijn van de EU dan kunnen ze ook weer wetgeving gaan veranderen. En Litouwen wilde bijvoorbeeld invoeren een wet... dat je niet meer over homoseksualiteit zou mogen praten in het openbaar. Dus dit gesprek wat wij nu zouden hebben... zou als die wet zou zijn aangenomen... hebben geleid tot uw arrestatie en die van mij ook. Wat zou daar vanuit Europa aan gedaan moeten worden? Nou, daar wordt heel veel aan gedaan. Er wordt druk uitgeoefend. De Europese Commissie, zo'n commissaris gaat daar naartoe. Daar kan hem eventueel een boete worden opgelegd. Maar de, sanctie, de ultieme sanctie zou zijn dat je een lidstaat uit de EU kukelt. En dat gebeurt natuurlijk nooit eh, vanwege dit soort onderwerpen. In Europa wordt je in elkaar geslagen. En in extreme gevallen misschien vermoord, hè, zoals u net beschreef. In Afrika staat in sommige landen nog gewoon de doodstraf. Op homoseksualiteit. Ja. Uh, nou, in de wereld heeft 193 landen. En van die 193 zijn 76 landen nog steeds in een wetboek van strafrecht uh, homoseksueel gedrag aan het strafbaar stellen. In welk land is het wat dat betreft het ergst? Um, ik zou toch zeggen Cameroen. Daar ben je ook geweest? Daar ben ik ook geweest. Um, en in Cameroen verdwijnen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen achter de tralies. Een voorbeeld uh, in de wet staat. Homoseksueel gedrag is strafbaar, maar uh, het rechtssysteem is daar zo slecht. Er was een uh, student die stuurde een sms'je aan een andere man. En daar stond in: Ik ben verliefd op je geworden. Hij werd verraden en kreeg drie jaar gevangenisstraf. Alleen vanwege het sturen van een sms'je. Zijn advocaat, dus een heteroman die hem verdedigde, werd met de dood bedreigd. omdat hij een homo verdedigde, zo ergens, die homohaat. Hij ging toen naar de politie, die advocaat, en zei: U moet mij beschermen en mijn gezin. En toen werd gewoon de andere kant op gekeken. Dus als je een, een, een, een, een sms'je verstuurt met een liefdesboodschap... eindig je drie jaar in de gevangenis... en worden je kinderen met de dood bedreigd, dan gebeurt er niks. En dan denkt u, als u zo'n verhaal hoort, naar dat land moet ik... Afreizen. Ja, en dat heb ik dus ook gedaan met rapporten. En dan probeer je druk ja, uit te oefenen. Ja, want, hoe, want hoe bereidt u zich dan voor en wie wil je dan gaan spreken? Ja. De, de, de premier of de president? Of ja, nou in dit geval heb ik um, de minister van Justitie uh, gesproken. En, en ook uh, de premier. Um, ik kan niet zeggen dat die nou heel erg open stonden voor argumenten. Ja, want, want hoe zit je dan tegenover elkaar? Uh, dan, want u heeft dan een hele duidelijke boodschap, neem ik aan. Ik of heb, hadden, u dat dan heel omvloers? Nee, nou, helemaal niet. Nee, ik heb meegenomen uh, de leiders van de homobeweging in uh, Cameroen. Dus die waren daarbij, zodat niet tegen mij gezegd... worden: Ja, U bent een man uit het Westen die hier eens even komt vertellen... iets wordt. wat wij helemaal niet hebben. Want uh, de homobeweging was er zelf bij... Um, en we hadden een onderzoek gedaan, dus een rapport van Human Rights Watch en die lokale organisaties uitgebracht. En heb ik verteld: dit en dit en dit gebeurt er. Nou, de premier zegt: Goh, dat wist ik niet. Uh, dus u moet echt met de minister van Justitie gaan praten. Dat deden we. En die zei: Ja, wij zijn een democratie. En de meerderheid in ons land wil dat homo's in de gevangenis terechtkomen. En uh, zorgt u dan maar dat u een meerderheid haalt, zei hij tegen die Cameroenese uh, activisten. Dan kunt u het weer waren. veranderen. En dan verandert u de wet, maar nou, en dan ben ik ervoor om natuurlijk ook te zeggen: Hoor eens even, uh, u hebt ook allerlei internationale verdragen. Ja, want wat is het teken... krachtigste argument dat u dan kunt uh, inbrengen aan tafel? Um, dat uh, de mensenrechten voor alle mensen gelden, dus ook voor homo's. Maar u zegt: krachtig argument, dat is natuurlijk een juridisch argument. Maar een praat... argument wat aankomt, waar u iedere keer ja. weer van denkt: oh, dat is wel mijn, mijn, mijn sterke punt, waar ik ook ben. Daar nou ja, is is keer toch weer van opgekeken. In sommige eh, landen vindt men inderdaad... Hey, de, de, bijvoorbeeld Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de VN... zegt ook dat wij niet mogen discrimineren. Oh, we hebben ook die vertragen. ondertekend. oh ja, dat geldt ook voor homo's. Dat komt soms aan, maar in Cameroen helaas helemaal niet. Want men gelooft daar nog vaak dat homoseksualiteit... iets met hekserij en tovenarij te maken heeft. Dus je hebt het dan over hele andere, andere uh, manieren van gesprekken. En daarom is het zo belangrijk dat die lokale mensen... Aanwezig zijn. En dan loopt u weg en denkt u bij, bij, bij uzelf, nou, dit heeft dus helemaal geen zin gehad? Nee, want uh, dan ga ik weer naar Ban Ki-moon... en dan vraag ik aan Ban Ki-moon of hij, als hij in Afrika is... Uh, dit onderwerp weer aan de orde wil stellen. Gelukkig doet hij dat ook. En uh, dat tikt op zich aan. Dus er wordt, men snapt, hé, hey, de wereld kijkt mee... en de wereld bekritiseert ons... dus we kunnen niet zomaar de meest erge dingen doen. Hoe teleurgesteld zijn dan die lokale vertegenwoordigers... van een, uh, een homo-gemeenschap, bijvoorbeeld in Cameroen als u na twee of drie dagen weer op het vliegtuig stapt zonder dat er iets is veranderd? Nou, zij raken ook geïnspireerd door uh, discussies... In de, in de andere kant van de wereld, want ze hebben ook internet natuurlijk. Maar uh, Human Rights Watch en Hivos hebben samen een campagne gestart... een paar dagen geleden, die heet Wanted for Love. En wat wij gedaan hebben, is deze advocaat uit Cameroen... naar Amsterdam gehaald, die heeft in de Bali fantastische toespraak gehouden... en die Wanted for Love-campagne op de Nederlandse bevolking gericht... Het wordt ook gesteund, gelukkig door de Postcode-loterij... is dat we proberen in Nederland duidelijk te maken hoe erg homo-haat in Afrika is. En dat we met onze inzet in Nederland wel degelijk wat verschil kunnen maken. Dus bijvoorbeeld, deze advocaat heeft succes gehad in hoge beroep in een zaak... dat mensen die al anderhalf jaar in een gevangenis zaten... alleen maar omdat ze houden van iemand van hetzelfde geslacht... dat die door de rechter in hoge beroep, en dat was een unicum in Cameroen... zijn vrijgesproken. Hoe vermoeiend is het voor u om iedere keer weer datzelfde verhaal te moeten vertellen? En ook nog eens iets wat voor u zo gewoon is, want u bent zelf getrouwd uh, met, met een man. Uh, dus u bent eigenlijk degene waar ze zo tegen zijn, die ja, daar aan tafel zit. maar vaak uh, kom ik niet binnen uh, bij zo'n minister... en schud ik de handen en zeg, oh, en ik ben ook homo. Weten dat... ze dat, denkt u uh, als ze onderzoek doen, ja, ik bedoel, in, in de internet tijdperk, als je het googelt, dan komt dat echt wel naar voren. Ja. Um, en soms wordt zo'n minister ook wel gebriefd, maar uh, in een gesprek uh, ja, gaat het eigenlijk meer op een, op een wat hoger metaniveau. En dan ga ik mezelf natuurlijk niet uh, als een soort uh, onderwerp van gesprek invoeren. Maar, um, ja. maar ja, misschien zou dat wel helpen. Nou, dat denk ik niet. In Afrika zeker niet. Dit is echt een heel gevoelig onderwerp. En trouwens, we hebben het nu over Afrika... maar in het Caribisch gebied, een land als Jamaica... daar is ook Human Rights Watch nu mee bezig met een rapport... daar worden ook lesbische vrouwen verkracht door groepen mannen. En dan wordt er gezegd, we verkrachten jou... want dan leer je het wel af om lesbisch te zijn. En zo cor corrigeren we je gedrag en word je wel weer een, een goede vrouw. Dus uh, we gaan met dat rapport ook de boer op. En dan ga ik ook... in het Caribisch gebied en dan natuurlijk ook weer bij de VN werken. Maar u laat zich dus nadrukkelijk niet voorstaan op uw eigen homoseksueel zijn. Nee, dat vind ik niet Maar dan niet verloogt relevant. u misschien toch ook ja, eigenlijk de hele strijd waar u voor bent. Want dat nee. is nou juist de kern van wat zou moeten. Namelijk jezelf open kunnen voorstellen en kunnen zeggen... hallo, ik ben Boris Nou, ik, dit, uh, dit is wie ik ben. Wat dat betreft ben ik uh, iemand die heel erg re reëel is. Ik wil zo effectief mogelijk zijn. Als ik ergens binnenkom en ik zeg, ha, ik ben homo, dan krijg we een heel ander gesprek. En dan gaat het over mij bijvoorbeeld. En uh, daar ben ik. ik. Nou, het wordt daardoor menselijker. Dan kunt u misschien met de Ja, zonder... maar ik wil effectief zijn. Ik wil dat er resultaten bereikt worden. En dan wil ik dus praten juist over de kern van homo-haat en waarom de politie niet optreedt. Of waarom uh, politici de regering dingen niet doen die ze wel hebben afgesproken in VN-verband of in, in, in, uh, nou ja, in een regionaal verband. En dat zijn de gesprekken die gevoerd moeten worden. Bovendien in dat soort landen word ik vaak gevraagd om op de televisie interviews te geven eh, door de homobeweging, want die durven zelf niet uit de kast te komen vaak, omdat ze dan eh, meteen ontslagen worden en het huis gezet worden. En dan eh, praat ik wel over hoe het is om homo te zijn, om mensen te laten zien dat eh, een homoseksuele man ook een pak en een stropdas kan dragen en een carrière kan maken en dat soort dingen. En welke vraag moet u dan iedere keer weer beantwoorden? Nou, ik had bijvoorbeeld in Albanië... werd ik voor zo'n uh, live televisie-interview gevraagd. En toen kwam ik binnen. En toen zei het, is meneer Dietrich er niet? Ik zei, ja, dat ben ik. En toen zei het, wat, bent u dat? Toen zei ik, ja. U zag en, eruit als een gewone man. Ja, u ziet er zo, zo u hebt een pak aan. Ik zei, ja... Dat klopt. En, en nou ja, toen bleek uh, na afloop dat ze ja, toch denken... Uh, homoseksueel is iemand die in uh, vrouwenkleren rondloopt of zoiets. Het mooie vond maar... ik toen. Trouwens, nadat het interview ging ik uh, naar het vliegveld. En toen kwam ik bij de, uh, bij de immigratie en toen fluisterde uh, de, de man... die mijn paspoort controleerde. Ik heb je op televisie gezien. Hartelijk dank voor wat u doet. En dat vond ik zo, zo indrukwekkend. een enorme erkenning, ja. toen dacht ik, zie je wel, het heeft inderdaad ook zin... om op de televisie over dit soort dingen te praten. Wat zegt het dat er volgens u zo'n verkeerd beeld bestaat... over de homo-gemeenschap in heel veel landen? Ja, er is in, in een heleboel landen wordt er niets over seksualiteit gesproken. Dus laat staan over homoseksualiteit. Mensen weten het niet op school of wat dan. je krijgt gewoon geen informatie. En daardoor ontstaan er ook vaak wilde verhalen. En uh, helaas is het zo dat politici, uh, als er verkiezingen aankomen... juist dit thema gebruiken om mensen bang te maken... en niet over de echte dingen te praten in een land als Oeganda... waar dus de doodstraf in een wetsvoorstel staat voor homoseksueel gedrag... Uh, dat Wetsvoorstel wordt steeds opgevoerd. als er dus bijvoorbeeld. een, een, een politieke discussie is of verkiezingen aankomen. Eh, omdat mensen dan allemaal. oh, we zijn zo bang over het homoseksuele gevaar, zoals ze het noemen. zodat ze niet hoeven te praten, die politici. over corruptie of over armoede. of andere dingen die in zo'n land helemaal verkeerd gaan. En het is zo makkelijk om op zo'n manier. Eh, een heel groot deel van de bevolking op de been te brengen. Kan er een reden voor onbegrip zijn dat wellicht in een fors aantal landen de gewone bevolking alleen maar met de extreme vormen... van homoseksualiteit te maken krijgen. Inderdaad, nou ja, mensen die zich wat extremer gedragen... en waar we in Nederland... Nou ja, dat hebben we dan geaccepteerd. En dat vinden we eigenlijk ook wel prima. Maar in heel veel andere landen is dat dan een brug te ver. Nou, in een heleboel landen zie ik bijvoorbeeld in Afrika... ook in Oost-Europa, en ook in het Caribisch gebied... een enorme Amerikaanse invloed... van hele rechtse, christelijke Amerikaanse groepen... die enorm veel geld binnenhalen in Amerika. En uh, die vinden Amerika is verloren, de Verenigde Staten. En die gaan dan naar een land als Oeganda... adopteren daar kerken, zetten daar hun eigen mensen in. En die pre dan uh, dat uh, homoseksualiteit verboden moet blijven... want anders gaat het land teloor en uh, ja, ver, uh, treedt er een moreel verval op... en dat en is het einde van de wereld zo'n beetje. En mensen geloven dat. Uh, dus het is met name een, een, een hele rechtschristelijke Amerikaanse uh, invloed... die heel negatief is. En de katholieke kerk... En de Rooms-Katholieke Kerk Afrikaanse ook. Het is heel, ja, maar dat is een heel uh, wisselend beeld. Een heleboel uh, bisschoppen, priesters, die uh, vertellen eigenlijk dingen in de kerk... die niet gesteund worden door het Vaticaan. Ik heb ben zelf in het Vaticaan geweest met de Nederlandse ambassadeur bij het Vaticaan. Uh, gesprekken gevoerd met allerlei kardinalen. En die hebben toen besloten, we gaan naar de Verenigde Naties. En die hebben daar een verklaring afgelegd. Uh, dat uh, de Rooms-Katholieke Kerk tegen het gevangenzetten van homo's is... en ook tegen geweld tegen homo's. Dat is eigenlijk een hele belangrijke verklaring geweest... die ik dan gebruik in een land als Cameroon... als daar de aartsbisschop zegt... als je een homo kent, bel de politie, want die moet meteen gepakt worden. Maar daar moet je dus als homo je winst halen dat de katholieke kerk... Uh, nou ja, in ieder geval bereid is om te zeggen dat je homo's niet moet vastzetten. Toen ja, je eigenlijk zou hopen dat de kerk zou zeggen van... Ja, het is prima, heb je uh, naast de lief. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Maar dat is niet de realiteit. Maar blijkbaar is die strijd dus nog echt... Het staat in de kinderschoenen ja, dan. Nou ja, wereldwijd, uh, internationaal. Ik ben nu zes jaar met dit werk bezig. Maar daarvoor werd er op, op uh, VN-niveau bij de Verenigde Naties in New York... Nooit over dit onderwerp gesproken. Inmiddels heeft Zuid-Afrika al een resolutie ingediend. En dus er is een enorme ontwikkeling aan de gang. Maar inderdaad, als je het vergelijkt met de strijd tegen racisme... Um, of de vrouwenstrijd, ja, als je naar die geschiedenissen kijkt... dat heeft natuurlijk ook wel 20, 30 jaar nodig gehad... voordat er echt daadwerkelijk een mentale uh, omslag plaatsvond. En ik zie toch ook dat als op dit terrein gaat gebeuren... Heeft u zich tijdens die reizen wel eens persoonlijk bedreigd uh, gevoeld? Bijvoorbeeld, u gaat nu naar Kiev. Nou, ik weet dat daar de leiders op een verschrikkelijke manier... in elkaar geslagen zijn ja, en worden. De, nou, dat, vind ik, dat zijn dus ook hech, echt helden, die mensen. De leider die nu die hele week organiseert... die is vorig jaar in elkaar geslagen, zijn kaak gebroken. Hersenschudding, nou, tot bloedens toe in elkaar geslagen. En toch staat hij er weer om te zeggen... Uh, ik vind dat wij gelijk behandeld moeten worden... gelijke rechten moeten hebben, dus dat... Die, daar wil ik dan solidariteit mee uh, betuigen. En ik ga dan namens Human Rights Watch om ook te kijken... hoe treedt de politie op? Dus als een soort waarnemer. En uh, ja, ik ga ook gesprekken hebben, hoop ik, met wat parlementsleden... om over die wetgeving te praten. Want ook in de Oekraïne mag je als die wet wordt aangenomen... niet meer uh, zo'n gesprek als dit uh, voeren. Zijn er landen die u verrast hebben, in positieve zin? Ja, uh, Argentinië is zo'n land. Uh, ik was in de tijd in 2008 alweer gevraagd... daar de campagne voor het homohuwelijk te openen. Heb ik gedaan, ook heel veel interviews gegeven... Um, en toen was het nog heel moeilijk voor transgender mensen in Argentinië. Uh, Argentinië heeft een fantastische wet op dat gebied. Uh, dus als je transgender persoon bent... je bent bijvoorbeeld als man geboren... maar je wil als vrouw door het leven gaan of andersom... kan je daar gewoon naar het bevolkingsregister gaan... en dan kan je daar een aantekening van vragen. En dan krijg je een nieuw paspoort. Maar hoe, hoe kan dat dan? Dat het in zo'n katholiek, eh, Zuid-Amerikaans land... Ja, dat Belden kan al omdat zij hebben natuurlijk een militaire dictatuur gehad... waar mensenrechten schendingen met, uh, nou ja, dagelijks plaatsvonden... en, en iets van 30.000 mensen misschien wel vermoord zijn. Dus zij snappen hoe belangrijk het is dat uh, mensenrechten voor alle mensen gelden. En dat daar is de regering en de hele politieke kasten eigenlijk van doordrongen dat mensenrechten voor iedereen gelden. Dus het is relatief makkelijk in Latijns-Amerika, in landen waar ze af zijn van een militaire dictatuur, om een goede rechten in te voeren. En Argentinië leidt bijvoorbeeld in de wereld als het gaat over transgenderrechten. In Nederland worden mensen nog steeds gedwongen een geslachtsveranderende operatie te ondergaan. En dan moeten ze onherroepelijk onvruchtbaar zijn, willen ze een nieuw paspoort kunnen krijgen. Dat gaat wel veranderd worden, maar eh, dat wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer. Maar Argentinië is ons ver vooruit. Wat valt er in uw eigen land, Nederland, nog te winnen? U bent veel weg en zo nu en dan terug. Misschien vallen dingen dan juist wel op. Ja, wat mij altijd opvalt is dat eigenlijk in de rest van de wereld... men denkt, oh, in Nederland is het allemaal zo goed geregeld... Walhallen, daar wordt niet gediscrimineerd. Nou ja, als je een minderheid bent, of het nou een etnische minderheid is, of in dit geval ook qua seksuele oriëntatie. Je zult altijd elke dag opnieuw toch uh, ja, je plekje moeten bevechten. En uh, nou, we hadden het in het begin al over uh, zelfmoordaantallen uh, onder jongeren. Er zijn zoveel dingen, oudere mensen die homo of lesbisch zijn, die nu in verzorgingshuizen zitten, waar personeel is, wat uit andere culturen komt, die daar weer moeite mee hebben. Dus er zijn zoveel onderwerpen die in Nederland geregeld moet worden. Gelukkig hebben we hier het COC, wat heel goed werk doet. Dus voor mij als vertegenwoordiger van Human Rights Watch... wil ik me liever richten op landen waar, ja, waar echt uh, nog het, uh, ja, heel veel moet gebeuren. Ja, vorige week een rapport over de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En dan blijkt dat er nog steeds een toenemende acceptatie uh, is. 4% van de bevolking zou nog maar afwijzend staan tegenover homoseksualiteit. Dat is toch een... Dat is fantastisch, maar in hetzelfde... Onbestaanbaar in de rest van de wereld. Ja, absoluut. Dat is geweldig. Alleen in hetzelfde rapport staat ook dat als je naar scholen gaat in Nederland nu... dat als er gevraagd wordt aan eh, scholieren van... vind je dat iemand uit de kast kan komen als scholier... En dan is nog de meerderheid van de scholieren zegt... nee, absoluut niet. Dus ook onder jongeren is er toch nog eh, enorm veel discriminatie... en angst en onwennigheid en wat dan ook. Dus dat betekent dat ook ja, in het schoolsysteem hier heel veel aan moet worden besteed. Zijn er momenten, meneer Dietrich, dat u wel eens niet nadenkt... over uw eigen homoseksualiteit, over de homoseksualiteit van anderen? Uw hele leven wordt er volledig door uh, ja, beheerst, lijkt het wel. Het ja, lijkt me nou, heel vermoeiend soms. Nou, maar het is niet zo. want. Nou ja, ik ben ook schrijver. Ik heb onlangs een roman geschreven, De Waarheid Liegen. Niet te ik... maken met wat dan ook? Nee, uh, dat of, is, het, het gaat over omhoog. New York en over een moord uh, op het metrostation... En eh, als ik zo'n boek aan het schrijven ben, zo'n roman... ja, dan vergeet ik mezelf en de rest van de wereld. En het is ook heel leuk om dan als schrijver eh, in een boekenwinkel... bijvoorbeeld voor te lezen uit je eigen werk. Er komt nu een tweede druk aan. Het wordt vertaald in het Engels. Dus dat is een hele andere... Ja, tak van mijn bestaan, uh, ja, waar ik enorm uh, van geniet. en als ik, dan, ik, ik heb een hele mooie recensie in de NAC gehad, meeslepend geschreven, uh, prachtig en zo. Ja, dat doet je zo goed als schrijver. Ja, de, dat zijn dus momenten dat ik absoluut vergeet wie ik ben en wat ik uh, in mijn dagelijks... Wat het eerst wel is vermoeiend dus... Het is, af, het is zeer vermoeiend. Maar de zolderste minister aan tafel. En... Ja, maar ik krijg er ook heel veel voor terug... in de zin dat er ook successen behaald worden door Human Rights Watch. En eh, ja, dat smaakt weer naar meer. En eh, nu Frankrijk heeft de president eh, het homohuwelijk, de wet ondertekend... het veertiende land. Ik denk dan altijd terug aan de discussie... die een paar collega's en ik in de Tweede Kamer voerden... toen iedereen nog tegen ons was en zeiden belachelijk wat jullie willen. Denk ik, we hebben het toch maar mooi doorgezet... En kijkers, de rest van de wereld volgt ons. Dus dat geeft zoveel kracht en doorzettingsvermogen. Waarom van New York nu naar Berlijn? Um, ik wil dichter bij mijn ouders wonen. Mijn moeder gisteren 91 geworden. Mijn vader wordt 90. Um, Oost-Europa met de negatieve ontwikkelingen. En Berlijn is werkelijk een geweldige stad. Echt, het is een beetje het New York van, uh, ja, van Europa. De, uh, met name heel veel kunstenaars vertrekken naar Berlijn. Er gebeurt van alles. Mijn man is kunstenaar, wil daar heel graag wonen. En het is lekker dicht bij Nederland. En het staat ook op de grens van dat grote Oost-Europa... waar de rechten van homo's nog steeds met voeten worden getreden. Precies. Dus allerlei redenen om in Berlijn te gaan zitten. Goed, Boris Dietrich, directeur homorechten bij Human Rights. Wordt sinds deze maand dus een nieuwe standplaats. Niet langer in New York, maar Berlijn. En daar uh, zult u waarschijnlijk de komende hoeveel jaar? Ik weet het niet. Uh, in ieder geval nog een paar jaar. sowieso. Ja, focussen dus op de homoproblematiek in Oost-Europa uh, vooral. Ik wens u daarbij veel succes. Dank u wel voor uw komst naar de studio op deze tweede Pinksterdag. Zometeen op deze zender Lijn 1. Naida, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Ja, goedemorgen Wouter. Wij staan in... Uh ...wassenaar, want het lijkt een heerlijke rustige pinksterdag. Je zou zeggen geen wolkje aan de lucht, maar onze economie blijft intussen een probleem, een groot probleem. Eerder hebben we in lijn 1 al geconstateerd dat de middelen voor ons kabinet beperkt zijn. We zijn immers voor een groot deel afhankelijk van de wereldhandel. Dat is wat iedereen om ons heen roept en het is natuurlijk ook zo. Maar toch kan Rutte 2 wel wat doen. Ja, En wat precies, dat hoort u zo van oud-minister van Financiën Johan Witteman Witteveen in lijn 1. En nu eerst nog het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dit is Radio 1. Burgemeester Jansen van Zijst vindt dat bureau jeugdzorg en de kinderbescherming... moeten worden aangesproken op de manier waarop het gezin van de broertjes Ruben en Julian is begeleid. Op die aanpak is kritiek. Jansen zei in het Radio 1 Journaal dat hij daar als burgemeester geen rol in heeft. Jansen voert gesprekken met de school en de voetbalclub van de broertjes... over hoe je moet omgaan met het massale verdriet. In Cappadocia in midden Turkije zijn twee luchtballonnen tegen elkaar gebotst en neergestort. Daarbij is een Braziliaanse toerist omgekomen. 16 anderen, Brazilianen en Spanjaarden, raakten gewond. In Cappadocia is, uh, is een belangrijke toeristische trekpleister in Turkije. Veel toeristen maken een ballonvaart om het unieke landschap vanuit de lucht te bekijken. En Venezuela wil betere banden met de VS. Op de Venezolaanse ambassade in Washington komt voor het eerst in jaren een gezant. De overleden president Chavez van Venezuela haatte de VS. En nu wijst de minister van Buitenlandse Zaken erop... dat de VS de grootste handelspartner is van Venezuela. En dat zijn de hoofdpunten. ABB verkeersinformatie De A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom is dicht na een ongeluk. De afsluiting is tussen de afrit Numansdorp en de Haringvlietbrug. Dat gaat nog wel eventjes duren volgens de politie, die afsluiting. Het is verstandig om vanaf knooppunt Vaanplein om te rijden. volgt dan de borden Dordrecht en Roosendaal. En wij op Radio 1 gaan verder met lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. NTR. Lein 1 Hier is Naida Aurangzebf Goedemorgen, luisteraars. Al dagen, maanden, zelfs jaren wordt gepraat over de huidige economie. De malaise, de krimp, de werkloosheid, de faillissementen. Kortom, de algehele achteruitgang wordt uiteengezet. Niets lijkt te helpen tijd te keren, maar volgens sommige mensen is het allemaal niet zo heel ingewikkeld. Oud-topman van het IMF en voormalig minister van Financiën, professor Johan Witteveen heeft een even briljante als simpele oplossing. Vandaag in lijn 1 een masterplan om onze economie weer aan het draaien te krijgen. Ja, luisteraar, heeft u een vraag voor professor Johan Witteveen? Wilt u straks laten weten wat u van zijn plan vindt of heeft u zelf een beter plan? Reageer via Twitter, hashtag lijn1, mailen kan naar lijn1aapstaartje En natuurlijk kunt u bellen vanaf half elf met 0800 1121. Wilt u mij en de heer Witteveen zien zitten bij ons in de bus hier in Wassenaar? Ga dan naar de website van lijn1ntr.nl. Dit is Lijn 1.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 People gonna rise up? Get that, yeah. <laughs> Wat een heerlijk nummer. Ik heb eigenlijk zin om het hele nummer af te luisteren. Met dank aan Bas was dit Tracy Chapman Talking About Revolutions. En dat gaan we ook doen. Want bij mij in de bus hier in Wassenaar zit de oud-topman van het IM en voormalig minister van Financiën, professor Johan Vitteveen. Goedemorgen. U heeft een plan, een masterplan om ons uit de economische malaise te helpen. Wat is het plan? Nou, dat is misschien een beetje een grote beschrijving. U bent veel te bescheiden. Ik heb daar veel over nagedacht. De moeilijkheid is dat onze regering zich gebonden heeft... aan bepaalde Europese begrotingsregels. Begrotingstekort mag niet meer zijn van 3% van het bruto binnenlands product. Uh, dat betekent dat er weinig mogelijkheden zijn om aan die uh, recessie iets te doen. Want de recessie bestaat erin dat mensen minder uitgeven, dat anderen dus minder ontvangen en verdienen. Wij worden ook minder uitgeven. Dat wordt al gauw een cumulatief proces. En als men nu een, een begrotingsverkost moet terugbrengen, want dat dreigt altijd de grote burger, moet die overheid minder uitgeven en geeft dus een neerwaartse impuls aan de economie en kan ook eigenlijk niets doen om nu die economie weer op gang te brengen terwijl de economie heeft geleerd dat in zo'n recessie... dan moet de overheid stimuleren, die moet juist meer uitgeven... of belastingen mm -hmm. verlagen, zodat mensen meer kunnen ja. uitgeven. En nu zegt Rutte eigenlijk alleen maar dat, bezuinigen, bezuinigen... Ja, en nog eens een keer ja, bezuinigen. Precies. Dat kan nu allemaal niet steeds bezuinigen. Ja. Dus steeds wordt die economie omlaag gedrukt... terwijl juist de internationale economie wel groeit... en onze dat het helemaal niet slecht doet. Het zit echt hier binnen in nu is, nu is dit land. Rutte is natuurlijk ook uw partijgenoot. En u bent toch een van de oud-topmannen van de VVD. Ja, zeker, zeker. zeker, Ik heb het ook wel met hem besproken. U heeft het wel besproken met Rutte? Ik heb het althans in een vergadering van leidende figuren in de VVD... heb ik de laatste keer... Ik heb vaak gezegd, die begrotingspolitiek uh, is niet juist... Dat moet anders zijn. Ik heb dit plan ook opgeworpen... maar daar was eigenlijk geen tijd en aandacht voor. Dus daar wil ik dan nu nog eens op ingaan. Ja. En nou Want op die vergaderingen idee... van de topmensen van de VVD... Luistert, van Rutte, luistert Rutte gewoon niet naar u. Nee, nee, nee. Maar nu is mijn idee dat wij één heel gunstig aspect hebben... in onze economische situatie. En dat is dat de rente uitzonderlijk laag is... En dat komt omdat men heeft vertrouwen in het buitenland in onze begrotingspolitiek. Men investeert graag hier. Men koopt graag onze staatsobligaties. En daardoor is de rente op 10% staatsobligaties ongeveer 1,7%. Dat is buitengewoon laag. Dat is lager dan de inflatie. En hoe kunnen we dan ons voordeel doen met die hele lage. Daar kunnen we ons voordeel mee doen. Doordat het dan een hele goede tijd is om te investeren en investeringen zijn zo'n impuls voor de economie. Mm -hmm. Want daarvoor wordt meer uitgegeven. Moeten mensen aan het werk om dat te gaan doen? Dus nu is mijn idee... Laten we nu een belasting heffen... die ook gunstig is voor ons milieu. Dat is een probleem waar we mee worstelen. Die CO2-uitstoot is op de duur een ernstig probleem. Dat weten we allemaal. Er zijn plannen om dat terug te brengen. Maar in ons land gebeurt er heel weinig... Ook omdat de grote fabrieken die, die CO2-uitstoot produceren. Ja. die zijn. Dus machtig, belasting heffen? Die zijn machtig en die bezetten zich. Maar van die bedrijven ja. zou de overheid nu een flinke belasting moeten heffen. Zodat het voor hun minder aantrekkelijk wordt om die CO2-uitstoot ja. te doen. En dat ze hun. Ja. Hun techniek efficiënter kunnen maken enzovoort. Oké, okay, dus, dus dat, dat plan 1 van u is belasting, ik vat het nog even samen: belasting heffen op CO2-uitstoot van grote bedrijven. Ja. En dat geld, die belasting die we dan gaan heffen, die komt binnen. Die komt binnen. Wat doen we daarmee? En die zou dan gebruikt moeten worden om uh, leningen op te nemen. Dat zou kunnen gebeuren door een speciale investeringsbank, bijvoorbeeld. Maar met garantie van de staat, zodat die leningen, uh, voor tien jaar leningen, maar die lage rente van 1,7% betaald moet worden. En dus dus dat... we gaan twee dingen, we gaan meer lenen, ja. want u zegt dat is goed, dat moeten we nu doen. Ja, want dan kunnen we investeren. Ja. Uh, dus we gaan zoveel lenen, dat uh, de rente van 1,7% ja. over dat leningbedrag gelijk wordt aan de opbrengst van die belasting op de CO2-uitstoot. Okay. Dus meer lenen en um, de rente die we daar moeten betalen over die leningen... doen we vanuit die CO2-uitstoot, ja. de belasting die we daar op heffen. Ja. Ja. Ja. ja, dus het begrotingsevenwicht blijft in stand. Ja. Geen begrotingsprobleem. Maar daar zitten die grote bedrijven niet op te wachten. Dat zijn we zelf ook. Dus die, die gaan hier niet mee akkoord. Huh? Die grote bedrijven... Nee, nee, die hebben nee, daar nee, geen... nee, die zullen dat niet mooi vinden. Nee. Maar daarom zeg ik ook... Dat doen we, om te begrepen, doen we voor drie jaar. Ja. Om deze conjuncturele impasse te doorbreken. Op den duur moet het in Europees verband gebeuren. Oké, okay, dus dit plan is voor de komende drie jaar? Ja, drie jaar. Want op den duur kunnen wij dat niet alleen. Want dan worden de voorwaarden voor onze. CO2-bedrijven worden te ongunstig vergeleken bij de andere ja. landen. Dus dat moet op de duur in Europa. Ja. Maar we kunnen best een paar jaar dat zelf doen... om nu die conjunctuur een stimulans te geven. Oké. Okay. En... En dus ja. wij gaan zoveel lenen... dat de rente, die 1,7 over dat bedrag... gelijk is aan de opbrengst ja. van die belasting. Als die belastingopbrengst nu is... Ik ge... neem maar een voorbeeld... 300 miljoen euro per jaar zou zijn... Mm -hmm. dan zou dat gelegenheid geven om voor ruim, één, ruim 17 miljard euro te lenen. En dus 17 miljard ja. investeringen per jaar te doen. En waar gaan we in Ieder investeren? Die Want dat klinkt goed, dat is heel veel geld. Daar kunnen we allemaal mooie gaat, dingen mee doen. Wat, waar gaan we in rollen. investeren? Dat gaan allemaal mensen ontvangen. Die gaan dat uitgeven. De zaak komt weer in in leven. Ja. En dat gaan we gebruiken, mijn voorstel althans, om de plannen die er al zijn om onze kustverdediging te verbeteren. Want we weten allemaal dat dit land heel laag ligt. Hier zitten we, hier nog niet, maar even verder. landen zitten we beneden de zee. Uh, en die zee gaat omhoog. Dat weten we als gevolg juist van die CO2-uitstoot. En daarom moeten wij onze verdediging tegen die zee belangrijk verbeteren. Dat zijn hele kostbare investeringen die daarvoor nodig zijn. Er worden al plannen voor gemaakt. Maar men stelt zich voor dat dat over tientallen jaren zich moet uitstrekken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk niet goed. Want die storm, die kan ieder jaar kan die opsteken. Ja, dus en we daar kunnen daar niet te lang mee wachten. We kunnen niet te lang mee wachten. En dan is dit een prachtige gelegenheid om die belangrijke investeringen... waar iedere Nederlander het mee eens moet zijn... om die versneld te gaan uitvoeren. Ja. We hebben iets soortgelijks gedaan... in de jaren dertig. Precies. Toen, ja, precies. De Toen hadden we ook... de grote depressie. Hetzelfde probleem. Mensen geven niet uit. Mensen worden werkloos. De hele economie... komt tot stilstand. Toen heeft men de werken gedaan. Heel goed. Zoiets zouden we nu ook kunnen doen... door die... Kustverdediging nu te gaan versterken. dat we de toekomst met gerustheid tegemoet kunnen zien. Ja. We kunnen ook andere dingen doen. Als het tijd vraagt om dit verder uit te werken. Dan om nog eens iets aan, aan de windmolens te kunnen doen, bijvoorbeeld. Uh, Wat moeten we aan de windmolens doen? Meer windmolens, zodat we meer, meer. meer windenergie kunnen gaan gebruiken. en, en dan ook weer die CO2-uitstoot minder wordt. hebben we dat mi minder, uh, minder nodig. Ja. Dus uh, daar zijn veel mogelijkheden natuurlijk. Maar in de eerste plaats denk ik aan die uh, kustverdediging. Want het voordeel is ook, dan geef je werk aan de mensen in de aannemerij die juist veel werkloos zijn. Dus die stimulans komt op het juiste punt waar dat het, het meeste nodig is. Want die bouw is erg gedeprimeerd... en wordt ook door de overheid met allerlei bezuinigingen verder teruggedrukt. En die moeten een stimulans krijgen. Dus het is een win-win, als ik u zo ja, hoor. Een win -win. Ja, een win-win. Want je krijgt dus eigenlijk deze belangrijke investeringen... reëel gezien bijna voor niets... Maar, uh, Helemaal voor niets. Uh -huh. Want als je tegenover die ja. 1,7% rente de prijsstijging zet... die ja. meer dan 2% is, dan win je erop. En waarom doen we het niet? Want het is zo simpel wat u zegt. Het is een win-win, heb ik net al gezegd. Oh, denk ja. ik. En het is een langere termijnvisie waar uiteindelijk ons land ja, veiliger denk, van wordt. Waarom doen we het niet? Ik denk omdat ons kabinet zo in die bezuinigingsgedachte uh, zit... En dat vraagt veel energie, dat is een enorme taak ook. Dat ze gaan zien niet zitten kijken hoe kunnen we meer investeren. Ze denken er niet aan dat in deze recessie die lage rente juist zo'n groot voordeel kan zijn als we die gebruiken. Maar iemand als u, die toch echt in zijn leven. Want u bent nu bijna twee over twee weken wordt u 92, hm. heeft u ons verteld. Ja. Um, ik bedoel, u bent een econoom. U heeft bij het IMF gezeten, u heeft toch wel het nodige gezien. Dus je zou zeggen, nou, u zou toch Rutte moeten luisteren? Pardon, ja, ja, nou ja, do, do, een heleboel mensen luisteren ook wel. Want het dringt niet tot het kabinet, door. die willen dat niet weten. Want die willen deze bezuinigingen doorzetten. Dat ik zelf ook wel kan begrijpen. Want op lange ja. termijn moeten wij bepaalde bezuinigingen doen. Want die die, die, uitgaven, die groeien eigenlijk te sterk... Mm -hmm. Maar dan moet je wel die bezuinigingen kiezen die op de lange duur belangrijk zijn. En dat is ook in de huidige plannen niet helemaal het geval. En welke bezuinigingen zou u dan voor hebben gekozen? Welke bezuinigingen waren wel, zouden wel nou, zinvol zijn? ik zou die, zijn? die hypotheekrenteaftrek veel sneller afbouwen dan dat nu gebeurt. En ik zou bijvoorbeeld geen eh, loonstop willen instellen. Geen loonstop? Nee. Want dat hou je op een duur niet vol. Als je ze hm. nu stilhoudt dan in het jaar... dan zijn er toch weer bedrijfstakken waar meer betaald wordt. Dat wordt toch weer opgetrokken. Dat leert de ervaring. Ja. Dat is maar een kortdurende dip. Dus op de lange termijn hebben we daar niet veel aan. En wat, wat zou... Want u zei, die hypothe de hypotheekaftrek zou u wel weer sneller doen? Ja, ja, ja. Want wat want is daarvoor. het structureel van? juist bijzonder belangrijk. ja. Nou, en om even bij de hypotheek te blijven... u heeft ook nog een ander idee voor die woningbouwmarkt. Want ook die loopt nu natuurlijk helemaal vast. Ja, dat is ook een groot probleem. En daar zou je aan kunnen denken. Want daar zijn die woningbouwverenigingen... die hebben de taak om goedkope woningen te bouwen. En dat gebeurt te weinig. Die zijn er te weinig. Dus beginnende mensen die vinden geen geschikte huizen. Je zou ook een deel van die extra kapitalen kunnen beschikbaar stellen aan woningbouwvereniging uitlenen tegen gunstige voorwaarden, ook diezelfde gunstige voorwaarden uh -huh. om uh, goedkope woningen te bouwen. Dat zou ook heel direct ja. heel nuttig zijn, ja. zowel werkgelegenheid geven als mensen helpen die een huis zoeken. Maar ook dat zie ik niet snel gebeuren. <laughs> is altijd moeilijk om een verandering ergens te krijgen. Ja. Maar ik vind het fijn dat u dit nu bij gelegenheid geeft... om het duidelijk te maken. Want misschien dat sommige mensen in de politiek Haha. er toch eens aan denken. Meneer Keizer, die hangt aan de telefoon en die heeft, een die heeft een vraag voor u. Dan moet u even uw koptelefoon opzetten. Dat gaan we regelen, want dan kunt u meneer Keizer worden. Ja. ja hoor, dag mevrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja. Uh, ik, ben, uh, uh, ik vind het heel interessant wat deze man allemaal zegt. Uh, ik vergelijk uh, het wel eens met een damstel. Als je gaat dammen, dan moet je twee, soms drie stenen weggeven... om er dan vier, vijf of zes voor terug te krijgen. Dus dat die economie een impuls moet hebben, daar ben ik het volkomen mee eens. En wat betreft die bezuinigingen. Inderdaad, hij moet bezuinigd worden, maar waarop ga je bezuinigen? Hm. Maar mijn vraag is, als je dan weer zoveel gaat lenen... En we hebben al een begrotingstekort. Die leningen moeten uiteindelijk, uiteindelijk ook allemaal weer terugbetaald worden. Dus aan de ene kant begrijp ik deze meneer heel goed. Je moet de economie een impuls geven. Maar als je dan zoveel gaat lenen, dan moet we natuurlijk geen Griekse pr praktijken krijgen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Goeie vraag. Meneer Witteveen, we gaan geld lenen, maar dat moet ook ja, terugbetaald het worden. Het begrotingsevenwicht blijft. Want er is evenwicht tussen de extra belasting en de rente over deze leningen. Uh, we kunnen die door een aparte bank laten geven... zodat de overheid alleen een garantie hoeft te geven. Dan ziet het er ook mooi uit. Maar ook als je dat niet doet, dan zeg ik het is toch goed... want tegenover die leningen staat een belangrijk maatschappelijk kapitaal. Dus per saldo, de balans blijft in evenwicht. Dat vind ik heel belangrijk. En op den duur... Uh, moet u, u moeten die lening worden afgelost. Dat weet ik niet. Die, uh, die verdediging van, de, uh, van onze kust die is voor eeuwig. Dat gaan we niet straks weer verkopen. <laughs> dat blijft altijd. Dus dat kapitaal moet blijven. En als deze lening wordt afgelost, moeten we opnieuw lenen. Oké. Okay. Ik heb een vraag van een uh, luisteraar. Ik ben zelfstandig en ik red het net. Soms verdien ik iets meer. Dat geld gaat meteen naar de belastingdienst. Wat vindt professor Witteveen? <lacht> ik, <Ja>. <lacht> Wat <lacht> moet u daarvan vinden? Ja, Nou, ik begrijp uw probleem. <lacht> ja, Er zijn veel mensen met dat probleem. En daarom heb ik altijd in mijn hele leven gezien... dat recessies een groot gevaar zijn in onze economie. Vooral mensen... Kleine zelfstandigen, maar ook mensen die werkloos worden... die krijgen de hele last van die recessie. En daarom heb ik het altijd heel wenselijk gevonden... om een verstandige conjunctuurpolitiek te voeren. Mm -hmm. Dat gebeurt op het ogenblik niet. De bezuiniging staat erop. Ja. En dit is een klein stukje conjunctuurpolitiek... dat je toch nog in kunt planten, bij wijze van spreken... in een voortzetting van de bezuiniging. Okay beleid van dit kabinet. Ja. En Ludie Passerelle, die twittert... Wat vindt professor Witteveen... van de miljarden landbouwsubsidie... die ik als ondernemer moet helpen ophoesten? <laughs> ja. Dat is een heel probleem apart natuurlijk. Ik, ik ben... Ik ben altijd een tegenstander geweest van die landbouwsubsidies. Een heel ingewikkeld systeem. Ik ben ik heb, tegenstander geweest? Ja, ja, ik heb als minister me vaak tegen prijsverhogingen verzet... waardoor dan die subsidies nog hoger moeten oplopen. En waardoor dan vroeger boterbergen enzovoort ontstonden. Die, die ja. prijzen waren ver boven de wereldmarkt. Dat is allemaal nu wel wat beter geworden. En ik vind het heel goed dat nu men probeert om die landbouwpolitiek iets natuurlijker te maken. Oké, okay. dus u kunt zich wel een klein beetje vinden in wat uh, Loedi Passerelle zegt. Zeker, zeker. Ja. Marijke Hangt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh -huh. uh, nou, ik ben het met een aantal dingen best wel eens. Maar ik denk dat wij in het verleden en zeker een heel groot aantal jaren... Uh, op veel te grote voet geleefd hebben. En dat we allemaal maar dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden... Ik vind het zo wel voor het milieu, de natuur, alles om ons heen... maar ook voor de mens zelf, dat het eigenlijk een be beter is... dat we eens even een beetje een pas op de plaats maken. Er zijn veel organisaties die leven van subsidies... die houden hun eigen baantjes in stand daardoor. En ik denk dat we eerst eens helemaal met alles, met onze subsidieregelingen... noem het allemaal maar op, schoon schip moeten maken... En dan eens kijken van waar moet er geïnvesteerd worden? Wat is belangrijk om ja, de economie weer een beetje draaiende te, te, te maken, te houden? Ja. Wat mag er weer groeien, wat niet? En ik denk dat er dan ook een beetje rust op de markt gecreëerd wordt. Iedereen die roept nou maar, iedereen wil van alles. Ik denk dat dat gewoon op deze manier ook weer vastloopt. Oké, okay, dankjewel. Professor Witteveen. nou, u bent dus een hartstochtelijk voorstander van het huidige bezuinigingsbeleid. Uh, maar dat geeft natuurlijk juist geen rust. Dat geeft een grote verstoring van de economie, dat geeft die werkloosheid. Kleine bedrijven we hebben het net ook gehoord. En die lijden hier bijzonder mm -hmm. onder. En er wordt nu al heel zorgvuldig gekeken... welke subsidies minder kunnen, welke weg kunnen. Die weg wordt ingeslagen. Maar dat gaat al heel ver. En ik geloof niet met mijn voorstel... dat we op, hoeven te twijfelen of die verdedigende kustverdediging... De versterking van de kustverdediging... of dat niet een grote prioriteit moet hebben. Ja. Dus daar hoeven we niet op te wachten. Ja, en dan denk ik wel even van het idee, ik, ik, wat u zegt, denk ik heel erg belangrijk. Die dijk omhoog, onze veiligheid, er komt meer werk. Dat snap ik. Als u, als u dat zo uitlegt, kan ik u helemaal volgen. Maar dan denk ik terug naar, naar de dag van nu. Op dit moment zorgt dat plan van u er nou niet meteen voor... dat ik weer denk, Hiep hoi. ik heb vertrouwen in de economie. Ik heb vertrouwen in mijn eigen financiële toekomst. Nou, dat denk ik wel. Als dit aangekondigd wordt en men ziet dat er grote werken gaan gebeuren... Ja. Als vrij korte termijn mensen aan het werk gaan, ook verder geld wordt uitgegeven, andere mensen ook weer meer verdienen, ja. dat is nou net de, de verandering waardoor een keerpunt kan ontstaan. Want in die conjunctuurbeweging zit een belangrijk psychologisch element. En als mensen aanzien: zien, hé, hey, daar gaat het beter. Dan krijgen ze weer vertrouwen. Dan krijgen ze weer vertrouwen. Okay. En dan werkt het met een multiplayer. Ik heb iemand aan de telefoon hangen die helemaal geen vertrouwen heeft in alles wat u vertelt. En dat is Huub. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, nou de professor uh, is denk ik vergeten waar de crisis vandaan komt. Uit Amerika met de banken Jimmy, ja hoe heten ze, V en Mac. Uh, die uh, ook hypotheken goedkoop moesten verstrekken aan mensen die het eigenlijk niet op konden brengen. Ja. En nu komt de meneer weer met een stimuleringsleensysteem. Het is eigenlijk een kopie van waar de crisis vandaan komt. En als het zo'n goed idee is, waarom neemt de professor niet de 200 of 300 miljard die de overheid binnenhaalt aan belastingen. en maakt hij daar een, een lening van waar je dus een factor 50 over kan, kunt zetten. om dat uit te gaan lenen? Nou, dan, komt er gelijk, uh, nou, uh, dan, dan komen er uh, mil, duizenden miljarden beschikbaar. En dan kunnen we het allemaal heerlijk uitgeven. Het zou een prima stimulering zijn. Als we de lijn van de professor, ja. nee, nee, nee. de vraag is, waarom. Waar en ja. doet hij het op zo'n kleine schaal? We laten me miljoen, niet te miljoen, maar niet met alle belastingen uitlijnen. Oké, okay, ik laat meneer Witteveen reageren. Ja, dat doe ik juist niet. Want ik wil juist niet die fouten van het verleden herhalen. Ik wil juist dus iets om die, het begrotingsevenwicht niet te verstoren, Meer binnenhalen en meer uitgeven. Maak dat aan elkaar gelijk. Uh, de ontstaan van die crisis was overigens heel wat anders. Dat was door de hypotheken, zoals u ook zegt. Dat is hier ook wel een probleem, maar dat is niet de oorzaak hier. Hier is de oorzaak, de begrotingsproblemen in de Europese Unie. Um, en daar zitten we een beetje aan vast. Het zou ook anders kunnen, vind ik. Maar dat laat ik nu even daar. Ik zorg juist dat er in totaal uh, niet meer door de... Overheid wordt uitgegeven, want die krijgt dat ook binnen. Dat komt natuurlijk van die grote bedrijven. Die grote wind, die zullen dat niet leuk vinden, zullen ook wel protesteren enzovoort. Maar zij kunnen dat zeker wel dragen en dan wordt dat geld voor onze economie, voor onze hele maatschappij, buitengewoon goed besteed. Ja. Het is iets totaal anders. Niels Bosman die mailt het volgende. Deze professor moet, moet gewoon bij GroenLinks gaan. Die komt al jaren met het duurzame beleid dat je vervuilende industrie moet betalen en de belasting ja. op werk moet verlagen. Los je ook een deel van de werkloosheid mee op? Mooi dat dit geluid ook deels dan bij de VVD klinkt helaas niet bij de neoliberale kapitalisten. Heeft u, veel, heeft u nog, los van Rutte, medestanders binnen de VVD? Nou, er zijn zeker natuurlijk ook VVD'ers die de noodzaak zien om iets aan dat milieu te doen en aan die CO2-uitstoot. Dat is ook wel een van de doeleinden van het kabinet, maar er is altijd veel weerstand van bedrijven die daar nadeel van hebben. Dus er is weinig gebeurd. Ja. ziet u nog los van de VVD als we kijken naar de andere partijen? Zijn er andere partijen waarvan u denkt, nou die kunnen misschien nog wel eens meegaan met mijn ideeën? Met uw masterplan. Ja, nou, ik denk dat de Partij van de Arbeid daar ook heel goed mee zou kunnen gaan. En ook D66 en GroenLinks waarschijnlijk. Bent u daar dan ook mee in gesprek? Hm? Nee, nee, nee, nee. Ik ben niet actief in de politiek. Ik nee. ben alleen een waarnemer die dat allemaal ziet. En als ik een idee heb, dan wil ik dat graag op tafel leggen. Daar geeft u mijn gelegenheid toe. Ja, en wij geven u gelegenheid. Maar wordt het dan ook opgepakt? Dat is natuurlijk uiteindelijk de vraag. Ja, dat moeten we zien natuurlijk. Hè? Dat heb ik niet in de hand. Nee. Maar u heeft dan niet allemaal lijntjes uitstaan... dat u even kunt bellen met? Nee, nee, nee. nee. Dat zou ik toch graag willen geloven dat dat wel kan. Misschien. Ja, maar... Ik heb ook... Ik kom eruit. Ik heb ook andere...